pop is in uitingen mijn bronzen vol frustratie. en indicatie als ik alles om me heen zie. De personage noem ik Peter, willekeurig gekozen. Het maakt niet uit welke naam het geldt voor iedere gozer. Want Peter had gezopen enkel niet goed tegen drank. was op stap met zijn maten, deed ze werk bij de bank. Natuurlijk gaf er rondjes, want het maakte hem populair. En maakte indruk bij zijn vrienden met verhalen en gebleerd. Hoe goed hij wel niet was in de dingen die hij deed. En hoe hij zijn geld verdiende nam ik smeet bij de vlees. Iedere avond drinken bracht hij geld naar de gokkas. En hebben duizend stukken getast, zodat hij zijn geld te gaan verbrast. Zit zijn vrouw en zijn jaar oude kinderen, het gezin secundair. Het is de kroeg wat hem bindt. Toen Peter klaar vertrouwen was en na zijn vrouw ja wat gaf, wisten zij dat niet en dat mijn dik was laf. Maar oké, beter aan het zijn bij de kokken In het café. En avonds laat naar huis Heeft ze rond een uurtje of twee. En zijn werk was er kwijt, op veel zijn stress in zijn case. Maar dat was ook wel de druppel, want daar was ze heen geweest. Naar datzelfde café, en daarop moet hij je maken. Die zijn problemen kan vergeet kom op, De eerste keer is gratis en hij deed de pakje open Peter snoop die shit naar binnen en hij kon het niet geloven Hij is als sterk, ze de hele appel door En zijn vrouw vroeg eraf, waarom schiet het geld erdoor? Normaal was het te eten, maar dat werd steeds minder Maar Peter vond dat bullshit en ging niet naar zijn kin Nee, de enige drank was drugs En gok een acceptering. plus de nodige alcohol Hij zag daar steeds dieper in Peter werd er vroeger, leefde door en er bleef zijn leven bij. Er bleef maar aan het knagen. En frustraties liepen hoger op zijn huis. Dat was de kroeg. Zijn vrouw zich afvragen waar dan met je graag getroefd. Ah, Peter ja, zei: Hoe bemoeien je ja. met je eigen zaken. Ondertussen lag hij al erop zonder oh. jij te braken. En dat werd er iets te veel. En liet zich helemaal gaan. En vond het nodig om zijn vrouw bont en blauw te slaan. Wat uw mama verkeerd dat vroegen zijn kinderen zich dus af. Mannen die vrouwen slaan, wat is dan je maatstaf? Peter die ging door en zijn vrouwen ronden door. En het ging zo maanden door. De Peter werd een ziek gespoord. Het is naast als je door je vader bent geslagen. Maar geef dat de regel. Dat jij je nee, nee, nee, nee, nee. mag verlangen, nee. Het kindje had de stoornis en moest medicijnen. Maar Peter liet het geld naar de koop verdwijnen. Het ging met het kind, dat het dood was gevolgd. Maar Peter vond dat bullshit en deed het overtollig. Na de zomer stuk was zwaar. Ze is een lieve vrouw daar. Ze wilde scheiden van Peter, nu nee, liever gisteren dan vandaag. Nu alles op een rijtje wat die Peter nog heeft. Hij heeft alleen nog zijn rotzooi, dat is waarvoor hij leeft. Zijn vrouw is weg, zijn kind is dood maar beide benen in de grote De vlotte babbel is verdwenen, hij was liever dood. Hij moest de man zijn, maar is zijn hoofd Was hij bang voor de volgende gevolgen? Dus Peter deed bang. En moest de zijn, maar is er hoofd was zij bangen voor de volgende gevolgen, dus beter tijd.